In China zijn vier Nederlandse toeristen omgekomen bij een ongeluk met een hete luchtballon. Volgens Chinese staatsmedia zijn het drie mannen en een vrouw. De ballon zou op een hoogte van 200 meter zijn geëxplodeerd. In totaal waren er zeven mensen aan boord. De andere drie inzittenden raakten gewond. Onder hen is nog een Nederlander. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Yangshuo, een bekende toeristenplaats in de regio Guangxi, in het zuiden van het land. Het natuurgebied staat bekend om zijn mooie vergezichten en er worden veel blondvaarten gemaakt. Daarbij zijn al eerder ongelukken gebeurd chipmachinefabrikant ASML maakt weer winst. In het derde kwartaal werd er 20 miljoen euro verdiend. Dat is beter dan waarop was gerekend. De drie voorgaande kwartalen leed ASML uit Veldhoven verlies. Niet alleen de winst valt mee, ook de omzet van het bedrijf uit Veldhoven was hoger dan door analisten was voorspeld. Het bedrijf is ook positief over het lopende kwartaal. Volgens ASML wordt er in een aantal sectoren weer meer geïnvesteerd in technologie. Hulpdiensten in de regio Rotterdam konden gisteravond nauwelijks gebruik maken van het communicatiesysteem C2000. Door een storing lag vooral het portofoonverkeer urenlang plat. C2000 is omstreden omdat er vaker technische problemen mee zijn. Uit onderzoek van Zembla bleek vorige maand dat de helft van de agenten zich onveilig voelt door de onbetrouwbaarheid van het systeem. In Springfield, Pennsylvania is de Italiaans-Amerikaanse zanger El Martino overleden. Martino was als zanger vanaf de jaren 50 tot eind jaren 70 succesvol... met nummers als Here in My Heart, I Love You Because en Spanish Eyes. Vooral in Europa scoorde hij in 1976 een grote hit met Volare. Behalve zanger was El Martino ook acteur. Zo speelde hij de rol van zanger Johnny Fontaine in The Godfather. El Martino is 82 jaar geworden. Het weer. In het noorden, oosten en midden van het land eerst lichte vorst. Verder vandaag veel zon en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, zandvoort en zomerheets. Dit is de zomer van ZFM, met nu het weekend in. Some days, sometimes, she calls and says. She can't see the wood for so many trees. She pours it out to me. So I took her down Get her feet back on the ground They can sit and move and load Temperatures rising, I'm about to explode Watch me, I'm intoxicated, taking the show It's got me hypnotized, everybody step aside It's still the night cuba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 Zandvoort